9 uur, Joboot met het NOS-journaal. In Enschede is een groot gebied rond een flat afgezet... omdat een conflict in de relationele sfeer uit de hand is gelopen. Een journalist van de Twentse Courant meldt op Twitter... dat een gewapende man zich in een flat in de burgemeester van Veenlaan... verschanst heeft. Volgens RTV Oost is een arrestatieteam onderweg. Er zijn honderden mensen op het incident afgekomen... Er zijn tientallen politieagenten in kogelwerende vesten op de been. Ook is er een politiehelikopter in de lucht. Voor de veiligheid geeft de politie omwonenden het advies om toch vooral binnen te blijven. Het zevenjarige meisje dat de moorden bij het meer van Annecy overleefde. heeft één slechterik gezien. Dat heeft ze volgens een anonieme bron tegen rechercheurs gezegd, meldde Franse media. Het zwaargewonde meisje verliet vandaag het ziekenhuis. Ze is naar een geheime plaats in Groot-Brittannië gebracht. Zij en haar vierjarige zusje zijn de enige overlevende van de moordpartij. Tot nu toe was er niets bekend over de dader. De Franse justitie denkt dat de oorzaak moet worden gezocht in een ruzie... binnen de vermoorde Brits-Iraakse familie. In de Amerikaanse staat Arizona wordt een lestoestel van de KLM vermist. Aan boord zijn twee Nederlanders en een Amerikaan. Het toestel is gisteren opgestegen vanaf het vliegveld vlakbij Phoenix. Het is niet bekend wat er daarna is gebeurd. Volgens de KLM was het weer bij het opstijgen goed. De vliegschool van de KLM huurt in de Verenigde Staten kleine Piper-toestellen... voor lesvluchten en examens. Een deel van de opleiding van de KLM-piloten vindt in Arizona plaats. Op het hoofdkantoor van de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde is een crisiscentrum ingericht. Het hoofdopleidingen van de vliegschool is onderweg naar de Verenigde Staten. Het weer vannacht wisselend bewolkt, ook morgen veel bewolking. Wel droog en in de middag opklaringen, het wordt morgen 18 tot 20 graden. Zondag geregeld zon, droog en iets hogere temperaturen, het wordt zondag ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag. Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat samen met RTL-nieuwsverslaggever en RTL Z presentatrice Huuk. Nogmaals, goedenavond en politiek commentator Siwert van Lien. En het komende uur nemen we de kleinere partijen onder de loep. Wat zal hun uh, rol worden de komende jaren? Overleeft het als partijleider? Ja, nu wel, tot nu toe wel. Hoe gaat dat verder? We hebben natuurlijk niet alleen nieuws over de politiek. Er was namelijk ook nog ander nieuws, belangrijk nieuws over de naaktfoto's van Kate Middleton. Hé hey, Erik? Ja, alsof ik ze gemaakt heb. Hé hey, Erik. Hé hey, ja. Willemijn. Hi. Erik wordt ook wakker. Ja, je ja. kan meekijken als je zin hebt via het webcam uh, radio1.nl. En dan zie je de webcam. Ik wil zeggen, daar naar met naar... die borstenfoto's. Ja, ja. Naar die foto's, dan moet je niet linken. Want dat is van de week een proces Dat moet je niet doen. Ja, ja, maar je kan ze vinden. Nee, dat gaan we ook niet, nee, gaan we niet goed, zeggen. Nee, is daarom. niet heel erg ingewikkeld om te vinden. Erik Korton, natuurlijk naast mij, die verzorgt vanavond de muziek. En Luc, ja. die weet dan weer wat de topic van de dag is. Nou, het nieuws van vandaag. De boeren, die voerden vanmiddag actie bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. En ze protesteerden tegen de aankondiging van Albert Heijn... dat het minder gaat betalen aan leveranciers. Wij gaan naar onze verslaggever. Nee, nog niet. Ik ben hier ook uh, net zelf aangekomen. De actie begint officieel om 1 uur. Oh. Dus... Ja. Oké, okay. nou, dan wacht ik even. <lacht> uh. Ga je nog wat doen in het weekend? <lacht> nee, nog niet. Nee. Een feestje morgen. Yeah? Uh, is weer zover? Ik ga even kijken uh. wat er gebeurd is. Ja, er komen hier steeds ja. meer boze boeren aan... De laatste afgelopen half uur hebben ze een grote spandoek vastgemaakt aan een houten constructie. En net één minuut geleden hier dan voor de hoofdingang van Albert Heijnen neergezet. Ze zijn heel boos. Dat pikken jullie niet hè? Nee, dat pikken we zeker niet. Huppatee. In België hebben ze heel andere problemen. Daar stikt het van de in het plaatje knokken van de golfkarretjes. De inwoners die rijden daarmee rond, vaak zonder nummerbod, want dat hoeft natuurlijk niet. En omdat het er steeds meer worden, wordt het een steeds groter probleem. Dus verkeersvrij zeedijk, parkeren op voetpaden, we de wandelweg alle, om te even waar, waar maar de plaats is. Een voertuig natuurlijk heeft wat meer plaats nodig, dan is dat wat uh, moeilijker. Maar de kan natuurlijk kleiner van uh, omvang. Vertrouwen me nou maar, het wordt een steeds groter probleem. En dus wil de burgemeester, nu dat er een registratie komt voor dit soort karretjes, helemaal verbieden... De Ah, daar piek het de beste man niet over. Ik heb er ook een, Ik gebruik hem veel. Het is een magnifieke manier om boodschappen te doen. Om te genieten van... Uh, een wandeling, uh, voor oudere mensen, uh, magnifiek. Uh, ze kunnen hun hond meebrengen, uh, ze hebben een radio erin... ze kunnen naar uh, alle soorten muziek luisteren, dus magnifiek. Ik vind het schitterend. Ja, prachtig apparaat. Dan nog wat serieuze nieuws. Uh, het Amerikaanse consulaat in Amsterdam... dat is vandaag eerder dichtgegaan... in verband met een aangekondigde demonstratie van moslims op het Museumplein. Het consulaat adviseert Amerikaanse burgers... tijdens de demonstraties niet in de buurt van het Museumplein te komen. Gezien de recente protesten in Egypte en Libië adviseren wij Amerikanen om weg te blijven. Zo staat in een verklaring op de website van het consulaat. Ja, dat over het Museumplein. <laughs> Verder nog uh, vier doden vandaag ik hè? bij de. Dat ja? niks. Nee? Okay. Vier doden uh, vanwege die protesten bij de Amerikaanse ambassade in Sudan kwam één persoon om. Twee doden en 29 gewonden bij de Amerikaanse ambassade in Tunesië en in Libanon viel ook nog een dode. Verder ook protesten in Jemen, Iran, Irak, Egypte, Tunesië, Libië, Bangladesh. Veel maken jullie daar zorgen over, Hella? Ja, zeker, want wij waren natuurlijk heel druk bezig met onze verkiezingen. Maar dat begon natuurlijk eigenlijk al eerder deze week. En nu hebben we er aandacht voor. Maar je ziet wel weer hoe ontzettend snel het op kan laaien. En hoe agressief het is. Het loontje lijkt wel steeds korter te worden, ja. Ja, nou ja, het wordt allemaal aangewakkerd, hè, schijnt het, door allerlei uh, die, ja, maar salafisten, de, extreme moslims, die, die verhitten dat. Die maar de, dat ja, ik wou het zeggen, want in het verleden, die, die tekening of die cartoons, daar kon je nog heel makkelijk even afdrukken of wat dan ook. Maar dit is een film en dan moet je toch echt voor het internet opzoeken inmiddels, want hij wordt ook overal nergens weggehaald. Ja. Dus ik denk dat 90%, 99% van de mensen die de hele film niet gezien heeft, dus het is een soort van frenzy inderdaad. Ja, het is heel vaag ook. Ik las een leuk stuk vandaag van een goede krant dat in Benghazi niemand die film kent. Ze nee. zijn naar de straat op gegaan. Niemand postt hem op Facebook. Niemand twittert hem door of laat hem thuis zien. Het is echt een soort van kleine kern. Maar het is wel heel gek als je dus bedenkt dat Obama in 2009... nog in Cairo zijn grote speech hield... Ja. hoe Amerika een nieuwe vriend van uh, Noord-Afrika zou worden. Dat het zo nu aan het omkeren ja. lijkt te zijn. Wel, ja, maar ik wat denk dat ik we... ook wel begrijp is dat de, de, de meeste... by far de meeste inwoners van al die landen... vinden dit verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja, natuurlijk. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar in zekere zin ondermijnt natuurlijk wel gewoon het hele vredesproces dat we daar zien. Het is, uh, in Egypte was het nog uh, vreedzaam, in uh, uh, Libië was het natuurlijk gewelddadig, in Syrië nog erger. Je ziet wel een soort van escalatie, ook wel zijn het van minderheden, van eigenlijk van die band. En uh, ja, dat is, dat is wel heel apart eigenlijk. En ja, vooral hoe het, dat het zo snel gaat, Helen, vind je ja, opmerkelijk. Ja, nou, nou ja, en en dat er verhalen zijn dat het misschien in Libië uh, toch wel gepland was allemaal. Dat, dat dus, de we aanslag weten gewoon. Ja, de ambassadeur. Hè? Ja, dus dat, we weten eigenlijk helemaal niet hoe het zit ook. Wat voor, um, je noemde net uh, Obama, Stewart. Um, er wordt wel gezegd, dit kan heel lastig voor hem zijn, nu verkiezingstijd. Ja, je ziet dat uh, Romney zijn tegenstander uh, daar gelijk een uh, slaatje probeert uh, te slaan. Die kwam uh, gelijk met... Uh, uh, uh, harde kritiek op het buitenland beleid van, uh, van uh, Obama, dat hij de veiligheid van de Amerikanen niet zou kunnen garanderen dat uh, dit precies was waarom Obama uh, uh, de Amerikaanse waarden zou verkwanselen. En uh, er kwam gelijk eigenlijk gigantische kritiek op, op Romney. Die uh, uh, weet je, ontijdig, uh, nog op de dag van de dood van de ambassadeur, kwam die ermee. Uh, het zijn grote uh, donors. Ze hebben vandaag ook een uh, verklaring moeten uitgeven. De, de gebroeders uh, Koch. Uh, dat zij het wel vinden kunnen. Want we gaan ze gelijk een vragen of hij uh, of voor zijn donateurs niet te ver ging. Dus het lijkt nu eigenlijk eerder een uh, pro terug in te zijn het voor Romney. Ja, dan dat het een pro is voor uh, Romney. Ja, nou, laat schudden. Nou, Hele. ik denk dat de Amerikanen meer bezig zijn met de werkloosheid, die heel hoog is. Ja. En, en meer bezig zijn hmm. met de binnenlandse politiek. He, en nu uh, ja. De ja, de ja, de heeft hij weer de geldpers aangezet. En uh, ik denk in die zin dat uh, Obama... De niet ja, maar de Amerikanen zijn natuurlijk altijd naast de economie altijd gevoel voor één ding. Dat is natuurlijk dat hun president ook commander-in-chief is. En als je een slechte commander-in-chief bent, of het nou om een oorlog gaat of om uh, bomaanslagen op ambassades. of... Uh, ja, elke in de er wereld hebben we gezien dat. Ik vergelijking gemaakt met Carter uh, toen met de bezetting van uh, de ambassade in Iran. Van ja, dat is wel, wel iets de... anders, hè? Ja, goed, maar de, ja, de maar goed, werd door amerikanen economie... weten dat soort dingen altijd in de... een heel gezellig historisch perspectief ja, dat te plaatsen. <laughs> dat is en daardoor dan. had Carter, Carter dan de verkiezingen verloren, zijn herbenoeming. Dat zou er dan nu ook achter kunnen zitten. Ja, ja maar heb... daar had hij nog wel kunnen handelen. Dan is het een beetje van ja. hoe heb je gehandeld? Terwijl, wat moet je hier feitelijk nou tegen doen? Behalve je uitspreken en zorgen dat je mensen zeggen, daar beschermd sorry, worden? Dat, dat, je, dat je je ambassadeurs beschermt. Ja. En ik heb het gevoel dat dit een paar dagen duurt. En dan dat, die, die, die, die, dat vuurtje loopt nog, wel over, loopt nog wel even over de wereld. Maar dan, dan dooft het ook wel weer. Als niet een of andere debiel met zo'n film of met een cartoon gaat komen. Zou fijn zijn. Dan ik kijken Ondanks dat ik vind dat iemand een cartoon moet mogen maken in een film. Zelfs als het een hele slechte is, ja. zoals in dit geval. Ja, heb je ja. hem gezien? Uh, ja, er was nog, begin deze week nog, een, een stukje te vinden. Ja. Ja, ik, ik heb de laatste heb dag niet meer... Ja. Ja, het, ziet er heel, het is heel brakkig. Het, is, het, lijkt, het lijkt wel... dat was een award-winning. Dat was echt een ITVA-inzending uh, ja, ja. vergeleken met dit. Het waait over. Is een beetje het gevoel. Andy komt, de zesde inning. De, ja, Andy die mag bijna zijn beentjes gaan strekken dus... Uh, tijdens de Zevende inning stretch. Maar eerst uh, yeah. is Nederland aan slag, Andy. Klopt, en het is een goede wedstrijd om naar te kijken, uh, technisch gezien. Het publiek uh, vermaakt zich niet heel erg omdat er weinig wordt geslagen, Maar dat komt omdat er twee geweldige werpers staan. Ook de Spanjaard is een goede, het staat nog altijd 2-0 voor Nederland. Ricardo Hernandez. Maar de meest opvallende man is Rob Koordemans. 37 jaar, over een maand wordt hij 38. Al jaren aan de top in Nederland. Vorig jaar met Nederland zo verrassend wereldkampioen geworden. En hij was een van de belangrijkste mensen als werper zijnde in de finale tegen Cuba. En hij staat nu ook weer fantastisch te gooien. Uh, alleen de openingsslagman van Spanje heeft de honkslag weten te slaan. Voor de rest helemaal niemand op te honken op één man na die nog een keer wijd kreeg. En voor de rest alleen maar keren drie slag en goed werk van het veld. En aanvallend uh, doet Nederland het uh, uh, ook niet echt heel goed, omdat die werper aan de andere kant, Hernandez, ook uitstekend staat te gooien. Twee punten in de eerste inning heeft Nederland gescoord. We zitten nu in de zesde inning. Er zijn alweer twee man uit voor Nederland. En Dwayne Kemp is de volgende slagman. Die Hernandez staat dus goed te gooien. Linkshandige werper die niet zo hard gooit, maar heel veel curveballetjes. En daar hebben de Nederlandse slagmensen veel moeite mee. Maar ja, Nederland staat toch voor met 2-0. Het ziet er dus goed uit voor Oranje. Zet een punt achter de week. La muzika. Ja, la muzika. We gaan iets uh, vrolijks doen. Want uh, de, ik heb uh, eigenlijk in het, uh, in het laatste uur twee hele vrolijke platen. En een mooie, prachtig mooie plaats. Zometeen van Nederlands geboden. Uh, dit is, komt uit Australië. Het bandje heet San Cisco. hadden we een vorige single. Die heette Awkward. Die was ook een beetje awkward. Dat is een beetje raar liedje. Maar wel, wel lekker. En deze heet Rocket Ship. En het is vrolijk. Ondanks het feit dat, uh, dat het vandaag koud was. En een beetje regenachtig. Toch best wel zomers. Dus vandaar dat ik dat maar uh, uh, eens heb meegenomen. Uh, San Cisco het a bendje in rocket ship I fold a piece of paper and I put it in my pocket cause I'm about to board the world's first rocket and die. Willemijn voelt lowlands. Ik zie al zo in de rechterhand. Zie ik de vorm van een biertje krijgen en <laughs> zo. Ja, Erg beetje zweet op de voorhoofd, toch? Into Leuk? the ik Wide open. Man. Into the wide ik wide open. Ja, ja, het is, is zo'n ja, zo typisch lekker, zo'n lekker beentje. Met van die mei blerletjes. oelalala. la la la, hoorde van San Francisco. En Lux zat ook te genieten. En nu ja. moet hij gewoon weer aan de bak. Nou, we gaan terug naar de politiek, want waar winnaars zijn, daar zijn ook verliezenpartijen die het gewoon net niet hebben gered, gewoon niet de grootste werden en ook niet de runner-up, eigenlijk gewoon de kneusjes. En dan waren we toch een partij kneusjes deze verkiezingen. We hebben niet verloren, ben ik daar helemaal tevreden mee, nee natuurlijk niet. Nou ja, kijk, als we met uh, één of twee of drie zetels uh, alsnog in de Kamer kunnen komen, ja, dan mogen we onze handen dicht wrijven, natuurlijk. Het is niet anders, we hebben als PVV zwaar Verloren. We zagen dit aankomen, want we hebben natuurlijk ook de peilingen gezien. Kijk, de peilingen wezen de afgelopen tijd al een beetje in de richting van uh, dit aantal. En moet u weer aan de slag als politieman? Die mogelijkheid is, uh, is nog steeds aanwezig, ja zeker. Heerl Brinkman was de laatste. GroenLinks, CDA, PVV en ook een beetje SP. Dat waren zo'n beetje de grootste verliezers van de verkiezingen. En die zijn nu toch een partij Reinig. Ja, Jolande Sap van GroenLinks, zojuist bij uh, Henk Kamp de Verkenner uh, naar buiten gekomen... Ja, ziet u nog met vier zetels een verkiezingsverlies nog een rol voor uzelf weggelegd? Nee, ons past nu natuurlijk bescheidenheid gezien. Dat heb ik eerder gehoord. Ja, en dat is ook gewoon hoe ik het voel. Ja, Michiel, dat is nou gewoon eventjes zoals lander het voelt. Ga maar lekker naar Buma als je een beetje gezellig wilt doen. Ik heb uh, de verkenner geadviseerd om uh, twee informateurs... dan weer de Adviserende Kamer, twee informateurs van de VVD... En de Partij van de Arbeid. Ja, dan heb je nog eerst die verschillen die moeten worden overbrugd, zoals u het zelf steeds zegt. Nou, dat is dus wat nu zal moeten komen. Maar is dat niet een beetje uh, in tegenspraak met elkaar? Want ze zijn het heel erg oneens, maar ze moeten wel haast maken. Gaat dat samen? Nou, dat is de opdracht. Ja, dat is de opdracht, maar zit er niet samen. Kom te zeiken, man. Ga lekker naar Marianne. Ja, goed gesprek gehad. Ik heb aangedrongen op uh, snelheid. Het is wel denkbaar dat het lang duurt, want de verschillen zijn ook heel groot. Dat weet u ook. Ja, en daarom zullen ze heel snel duidelijkheid naar elkaar moeten geven. Dus niet de moeilijke onderwerpen ver weg duwen van, dat zien we wel een keer. Nee. Welke zijn dat bijvoorbeeld? Nou, legt u de programma's naast elkaar, dan kunt u volgens mij ook wel de vergelijkingen maken. Hier, stoet eens even lekker zelf, joh, luie draak, zoek je helm bij Roemen die lachen bek. Goed gesprek gaat drie kwartier. <laughs> uh, ik heb hem <laughs> gezegd dat ik vind dat een, uh, een kabinet van PvdA en VVD een zinloze exercitie is. Maar als Samsom en Rutte allebei zeggen, wij willen wel met elkaar praten... In ieder geval beginnen met elkaar, dan kan uw advies toch de prullenbak in? Kijk, ik ben uh, uitgenodigd om mijn advies te geven en mijn uh, mening erover te geven. Ik neem aan dat jullie ook geïnteresseerd zijn wat ik vind. Oh, oké, okay, oké, okay. relax, relax. <lacht> Ga je nog aan tafel zitten met Samson en Rutte? Als ik daar alleen maar uh, een beetje bij zit omdat ze uh, wat, wat eerste kamerzetels nodig hebben en voor de rest niks, dan denk ik dat ik heel snel klaar ben met mijn kopje koffie. Oké, okay, kortom, steetje daarop daar op het Binnenhof. <lacht> De PVV, van 24 naar 15. Um, ja. ja, Wilders die, die zegt strijdbaar te zijn. Alhoewel die er wel ongelooflijk verslagen uitzag. Maar, hoorden we hier gisteren van Michiel Breedveld... Um, hij was niet aan het huilen, had een oogontsteking. Nee, maar ik had ook niet. Die, dat, die, omdat hij af in zijn oog iedereen. Werd, werd er opeens af, voor huilen versleten. Ja, dat was is dat niet zo. Siebert, uh, jij had je feestje naast dat van de PVV? Ja. Op het plein in Den Haag? Ja. Is naast dat, de, naast uh, de Biblos? We konden vanaf het balkon uh, lekker naar uh, binnen loeren. En dat zag er eigenlijk bij ons wel gezelliger uit dan bij de PVV, kan ik wel zeggen. Het was geen G500-feestje. Ja, we ja. hadden een eigen verkiezingsfeest. Maar het was bij, bij de PVV, zo grappig, We zaten in een Grieks restaurant. Ja. <laughs> Biblos. <He? laughs> en uh, ja, ze hadden een paar verdiepingen, maar ze zaten alleen beneden. Nou, een mannetje of, nou, ik denk, gok, tussen de 30 en 40. Inclusief alle kandidaten, pers en uh, vijf of zes verdwaalde supporters met een uh, shirtje aan. En, uh, nou, uh, terwijl Wilders uh, nog op tv bezig was, werd de Mercedes alweer voorgereden. Ja, en nog een minuutje uit, later, boem, weg. En maar... toen werd er toch nog wel gefeest, hoorde ik, gisteren. Maar dat heb jij niet nou, echt kunnen zien. als je een zin. biertje in je hand noemt, zeg maar, en dan ola la roepen. dan oh la la. Dat was het feestje, maar het was eigenlijk... Uh, wat drukker. ik wel vond, ja. was dat hij... Uh, en dat viel, me heel erg, dat viel me heel erg mee en heel erg op ook. Dat hij in zijn uh, speech buitengewoon realistisch was. Ja. En hij is gewoon als, eerlijk als, als, als, als en heel enige. En, ja, als als enige. enige ja. Hij ging niet naar andere schoppen of dingetjes ja. gooien. Of wat Ik dan. vond het met de, toen hij vanochtend ook bij de formatie bij Kamp bij vandaan kwam. ook gewoon heel. Uh, nou, ik was in tien minuten klaar en ik ga oppositie voeren. En dat ga hij wil heel de, flink de wil. leider van de oppositie worden? Ja, precies. Gaat en dan hij dan meteen worden? Een, nieuwe, een nieuwe ambitie? Nou, uh, laten we niet vergeten, hij is de derde partij van Nederland hoor. En uh, er zijn in drie weken tijd uh, heel wat kiezers overgestapt. Maar dat wil niet zeggen dat hij ze niet terug zou kunnen winnen. Hij is niet maar. uitgespeeld, Wilders. Nou, uh, ik zou je tegenstander nooit onderschatten. Ik denk dat dat, uh, dat, dat nooit goed is. Sirweg? Uh, ik, denk, ik zou sowieso. Doodverklaren van Wilders maakt hem altijd alleen maar sterker. Iedereen heeft dat al 26 keer gedaan. Dat werd nu ook gezegd maar, en hij heeft natuurlijk wel enorm verloren. Nou, ik ben vooral heel, heel benieuwd naar het onderzoek waarom. Uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen strategisch zijn gaan stemmen. Het kan ook zijn dat zijn kiezers toch met dat Euro, uh, Europa-thema toch weinig hebben. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar zijn thuisstad Venlo, mm. zo snoeihard verloren. En naar uh, al die Duitsers die shoppen daar. Het kan best zijn dat hij ook in streken mensen haalt waar die, uh, die gewoon ja. zien dat elke dag met euro Duitsers en Belgen er komen shoppen. Gaat hij weer terug naar, naar de is. is. islam? Uh, als ja, hij slim ja. is, gaat hij terug naar de zorg, denk ik. Veiligheid. er eraan hoe we verder gaat met die moslimprotesten. Ja. Ja. Maar hij kan toch wel beter gewoon weer naar zijn kern terugkeren, toch? Zorg, islam, veiligheid, dan, uh, dan de Europa. En een andere ja. volgorde dan misschien. Nou ja, hij heeft een beetje pech gehad dat de eurocrisis... Uh, te laat starten. Is, is, nou, ...is gaan liggen natuurlijk met ja. de zomervakantie, met de campagne. En dat wil niet zeggen dat we over een paar maanden niet, de, niet daar weer vol in zitten. Um, dus het speelde ook niet zo. Maar ja. deze partij is toch eigenlijk ook gewoon gemaakt om op deze manier oppositie te voeren... tegen eigenlijk welk beleid dan ook, behalve het, het eigen beleid. Dus je bedoelt, het hier zo, horen ze thuis, bedoel Het is toch, de, de, te, het ja. is toch de, tegenpartij, de tegenpartij wat dat betreft? Ja en ik denk toch, misschien dus kunnen ook. ze weer om gaan groeien in deze rol. Dat, dat zou kunnen ja, ja, Daarom, ja, daarom ja, denk ja, ik dat ja. ze zeker. Net zoals de SP. En dat is zo moeilijk zijn. voor ja. de VVD en de P vandaag. Ja. Want die kiezers die zijn uh, nu naar ze toe gehold, maar die, ja. die zijn ook in een dag weer weg. Maar uh, over de SP gesproken, um, hoe gaat dat nu met Roemer? Denk je gaat dit om de kopkosten? Nee, dat uh, lijkt dat me niet. niet. Nee. Hij heeft gewoon een uh, nette campagne neergezet, uh, heeft zich uh, gehouden. Uh, ja, oh ja, hij, is het hij is al niet een Hij is door de nee, ijzeren gedaan. Nee, nee, nee. Als premier heeft hij het niet gehouden. En dat is de domste zet ooit geweest dat ze zichzelf gaan, zijn gaan presenteren als premier. En toen verviel een hele bonus dat zij als een soort van de oppositie kans was dat voor ons, dat zij het alternatief waren voor het kabinet Rutte. Was je tegen Rutte, was je voor de SP. Maar jij vindt niet dat al gedragen. die zetels die allemaal verdampt zijn, dat is, dat is niet, roemer niet uit. Ja, ik te heb rekenen. eerlijk gezegd wel meeleiden met, met roemer. Uh, ja, zeker in die laatste die heeft echt Een aantal wel... factoren hebben ze heel erg tegen gehad. En uh, wat dat betreft, volgens mij is hij voor de SP een heel vakkundig politicus. Die gaan ze denk ik echt niet lozen. Maar is er, niet... er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, um, leuk is hij in de oppositie, maar um, hij is niet slim genoeg. Hij redt het dus niet in de debatten, nou, als premier helemaal niet. Is dat niet een beetje naar voren Ja, voor maar dan kom je dus in je natuurlijke rol terecht als SP. Gewoon in de oppositie. En hij heeft de afgelopen twee jaar heeft hij bewezen dat hij dat hartstikke goed kan. Dus ik denk dat Wilders en. Uh, Gaat hij nu weer echt gaan strijden om de positieleidersrol? Maar Willem, jij zegt. Het is, hij is niet slim genoeg dat mensen dat zeggen. Maar is dat, is dat zo? Ik kan het namelijk niet inschatten of dat zo is, ja of nee. Ik vind hem namelijk. Ik vind het helemaal geen domme man. Het is iemand die. die laat me zeggen, dingen misschien wat simpeler zegt dan een, dan een ander. Nou ja, in de debatten. Uh, hij, uh, heeft in het verliezen debat niet goed meegekund. En net zoals Job, Job Cohen dat niet kon. En dat ja. zegt niks over intelligentie. Maar dat zegt ook iets dan over, dan, ja. over een bepaalde. Veiligheid. Ja, hardheid ja. en stevigheid in dat debat. Verwacht en hij zei die... denk ik, voor dat eerste debat... gewoon bij het premieresdebat ja. in de Rode Hoek bij RTL. Ja, kan het niet. Ik weet het niet zeker. Maar de indruk die hij achterliet... is in ieder geval dat hij zich niet goed voorbereid Ja, dat had ik ook. Dat idee had ik ook ja. um, hij ging bij Rutte natuurlijk al meteen de, de fout in met de zorg. En dan denk ik wel van, jeetje, hier had je moeten knallen. Ja. En, dan, en, dan, en dan laat je het liggen. En dan, en dan een paar van die tv-debatten zijn dan dus heel bepalend. Ja, en gaat hij nu weer zijn... Converbraak maakt er geloof ik nu ook een documentaire over. Over zijn voorbereidingen. Okay. over een paar maanden kunnen we dat... Weten we het. Weten Weet we het. wat er is gebeurd. Nee. Even over GroenLinks. Um, kunnen we concluderen dat er als er één partij op dit moment kapot is... dat het GroenLinks ja. is? Dat denk ik wel. Eens? Ja, ja dat ja. is gewoon... Uh... Dramatisch. voorlopig, ja, Is voorlopig even over. Jij hoorde gisteren in de wandelgangen dat Sap bereid was om op te stappen. Nee, ja, um, wat ik hoorde, maar wel een beetje met een beetje afstand, was uh, dat uh, ze natuurlijk best wel de rad zaten. Ze maar drie zetels hadden: dan had je namelijk Sap uh, van Oink en uh, Elisabeth van Tongeren. En als je daar een nieuwe leider uit zou willen kiezen, stel dat Sap zou sneuvelen te komen, ja, dan heb je hem niet in de fractie. Vier stond Jesse Klaver, de, de campagneleider, waar al wat langer wel wat geruchten over gaan. Uh, en nu krijgen ze die vierde zetel, dus was dat probleem opgelost. Stel dat SAP wegvalt, dan, uh, dan uh, is er in ieder geval een, een kandidaat in huis. Uh, en uh, daar zou gisteren wat, wat gesteggel over zijn geweest. Maar het gekke is ook wel een beetje, vind ik nu, is aan de ene kant... Hè, heel veel mensen zeggen, ah, het is ontijdig om nu te speculeren over SAP... en uh, wie op de grond ligt, daar mag je niks over zeggen. Uh, maar ja, laten we wel wezen, dit is niet zeg maar, de laatste maand opeens fout gegaan. Het gaat gewoon al een jaar, anderhalf jaar heel erg slecht met deze partij. Uh, ze hebben een, wat mij betreft in ieder geval, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar echt een onbegrijpelijke campagne gevoerd. Ja. Ze begonnen op groen, eigenlijk gewoon hun kernwaarde. Toen ging ze helemaal naar armoede, sociaal, allerlei subthema's en kwamen nooit meer terug op hun kern van hun verhaal. Ja, uh, en ze zaten denk ik ook wel opgesloten in dat koendoes. Ja, ook. Maar uh, plus als je, als dat zij... je natuurlijk nog het koningsdrama hebt gehad van Sap en ja. Bibi. Wat, ja, wat, ja, wat ook. De interne niet echt. strijd. Ja. Ja. Maar jij denkt dus als ik jou zo hoor, Siewert, dat duurt niet lang meer voordat ze weg is? Nee, als ik partijvoorzitter zou zijn, zou ik het niet te lang laten duren. Misschien even de formatie afwachten en kijken of er misschien wel iets geks moet gebeuren. Stel dat het toch D66 in zicht komt of er iets in de Eerste Kamer of zo moet gaan gebeuren. En dan haar wippen snel. Nou ja, wat, wat kun je met niet. haar opbouwen? Nou, maar welk verhaal kun je nou met haar gaan bouwen? Ik heb het in de debatten eigenlijk helemaal niet slecht gedaan. Ik vond dat ze zich vrij goed staande hield. Welke debatten? Um, nee, ja, zoals, nee, ze is natuurlijk wel ja. goed. Ze, is ze wel was weinig debat. zichtbaar, ja, maar ze uiteindelijk wel was. wat. Ja, ze heeft grote ontzettend veel meegegeven. Ja, en dat, en dat deed ze volgens mij goed. Maar dat um, deed ze al haar, twee jaar terug, goed, haar, toch? Haar, haar, haar nu loze, ja. Dat, ja. Dan is de partij helemaal kapot, ja. je. maar dan zijn, dan je, dan moet het dan zijn het... je benen eraf en je, en je hoofd ook nog. En dan moet het van je Klaver klaar begrijp ik. Ja, dan kan je Tof? beter, denk ik, de komende jaren gebruiken... om dan te kijken hoe dat dan wel moet. Maar om dan nu op te stappen, ja, ik vraag me af of dat nou heel veel zin heeft. D66 dan, krijg je we wellicht de kans om mee te regeren? Slim, moet ze dat doen? Zie je het? Nee, nou ja, wat, wat we net zeiden, je moet niet zomaar mee gaan doen... als je uh, nooit nodig bent voor een meerderheid. Uh, en ook qua agenda zal het nog best wel lastig worden. Het is niet zo dat, zoals in de jaren negentig de, de PvdA en de VVD best wel te binden zijn richting dat midden. Dat zal uh, zekerste D66 tussen zetten. Je gaat een hamer op hervorming, dan kan dat snel ruzie uh, geven. Dus ik weet het niet. Samson um, Samsung is geloof ik ook niet zo gekke paars? Nee, en niet zo dol pechtold. Nee. Ja, het is ook, ik vond gisteren die eerste uh, fractiebijeenkomst echt wat treurigs. Want ze hadden er echt wat van gemaakt. Champagne op tafel, mooie taart laten aanrukken. En uh, nou, twee zetels erbij. Ja. Nou, prestatie. Maar waarschijnlijk weer aan de zijlijn staan. En waarschijnlijk weer niks te zeggen hebben. Ja, ik vraag me af of je het moet doen. Ik bedoel, uh, nogmaals, je zit dan. Uh, even afgezien van het feit of de VVD en de P van de A dat willen. Maar je zit dus in een kabinet waar je gewoon heel weinig. Uh, ruimte hebt dan, want en waar je maar geen, toch kan geen ik me voorstellen te, dat ze om iets te eisen, ja, want er valt, ja, niks te eisen. er valt niks te eisen. Nee, maar ik je. kan me toch voorstellen dat ze dat nu wel zouden willen, omdat het het is, weet je, het is al wat je zegt al een tijd niet meer gelukt, uh, en en nu uh, hebben ze dan wel de mogelijkheid om tussen die twee partijen ja. een soort scharnier en dan te zijn weer compleet om compleet onzichtbaar te ja, zijn. Ja, ja, ja, ik weet het niet, niet zo handig. Begrijp maar Het is ik. voor voor D 66 natuurlijk wel en wel winst, maar dan toch niet uh, en inderdaad dilemma, CDA ja. eventueel. En het, het CDA nu moet het... gewoon een zou... spinterpartij geworden Zou het CDA het moeten doen of echt beter van niet? Ja, ik, ik, het CDA zou ik echt. Ook als je Buma gisteren zag die, die, die, die bij de eerste fractievergadering, ik had echt medelijden met hem. Want natuurlijk ook weinig geslapen... en natuurlijk een mokerslag voor zijn partij. En je zag hem ook echt kijken van... oh, daar is de pers. En hij probeerde het nog een beetje mondetjes te doen. Maar Peter was toch heel opgewekt die avond? Altijd heel opgewekt. Precies, die kan niet anders. Ja, nu regeren, dat zou denk ik Maar wie dan wel? Ja, ik denk gewoon met z'n tweeën. tweeën hup, meerderheid. Nou, dat is genoeg, toch? Ga met de banaan. Ja, dan ziet het wel zitten. We hebben een pittige oppositie, dat wel. Ja, maar... Ja, het is, uh, het is genoeg. En, uh... Komt het nog goed met het CDA, überhaupt, onder Buma? Um... Nou, dat Oei, vind ik heel moeilijk. moeilijk. Lange stilte. Ja, ja ik vind ik het, vind het heel moeilijk. moeilijk. Nou ja, het, het is een partij, wat ik wel vind bij het CDA... die hele C zie je nergens meer terug. Dat is het. Het is er eigenlijk meer de vraag He? of, dus, dus of als, als... Christendemocratie... überhaupt nog wel iets voorstelt, in, uh, in, in ieder geval hier in Nederland. Ja, en of dan de ChristenUnie dat nu niet beter invult, natuurlijk. Dus de mensen die daar wel wat voor voelen, die, die, die gaan niet naar het CDA. Dus ja, ze zijn nu net niks. Dus, dus daarom denk ik, van ja, dan kan je beter in de oppositie gaan zitten... en eens dus eventjes kijken waar je nog voor staat en waarvoor je, je wil vechten. Op zich, ja, Buma is, is, is denk ik op zich... Hadden ze toch Mona moeten kiezen? Hmm. Nou, dat, dat weet ik ook niet. Die heeft wel echt Siebert heel weinig dus, Als je het dan over de leeuwenkel van de uh, helft, de slangenkel van Den Haag hebt. dan denk ik dat dat Monekeijs daar echt ook wel uh, in gemangeld was hoor. <lacht> welke, welke partij komt hier het beste uit? Zien uh, ja, de partij met de beste papieren zijn denk ik SPPV. Als ze op een gegeven moment uh, allebei geloos zijn. Maar de VVD ook. Want de kan kunnen relatief... de, we kunnen ze op de flanken gaan groeien. Ja, omdat die, die, die kunnen PVDA natuurlijk een anti-strategie gaan bouwen nu. En ja. uh, ik denk dat de VVD het. Ja, denk ik, makkelijker heeft dan de PvdA. De PvdA heeft meer te bevechten op dit moment, denk ik, dan de VVD. Ja, dat denk ik ook. Ja. Goed, mooi. En daarmee is het half tien. En denk job boot, het is mijn beurt. Radio 1, het NOS journaal. De man in Enschede die zich in een flat aan de burgemeester van Veenlaan heeft verschanst, is een bekende van de politie. De man zou al eerder bedreigingen geuit hebben. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich heeft, is een groot gebied rond het flatgebouw afgezet. De man zou relatieproblemen hebben. Er zijn honderden mensen op het incident afgekomen. De Britse prins William en zijn vrouw Kate spannen een rechtszaak aan tegen het Franse magazine Closer. Ze vinden dat het blad hun privacy heeft geschonden door de publicatie van foto's waarop Kate topless te zien is. De foto's zijn met een telelens genomen bij het landhuis van een neef van de Britse koningin in de Provence in Frankrijk. Het paar was daar op het terras aan het zonnen. Het zevenjarige meisje dat de moorden bij het meer van Annecy overleefde... heeft één slechterik gezien. Dat heeft ze tegen rechercheurs gezegd, melden Franse media. Het zwaargewonde meisje is samen met haar vier jaar oude zusje... de enige overlevende van de moordpartij... Tot nu toe was over de dader niets bekend. En in de Amerikaanse staat Arizona wordt een lestoestel van de KLM vermist. Aan boord waren twee Nederlanders en een Amerikaan. Het toestel is gisteren bij goed weer opgestegen vanaf het vliegveld vlakbij Phoenix. Het is niet bekend wat er daarna is gebeurd. De KLM heeft op de vliegschool in Groningen een crisiscentrum ingericht. En dat is in de van het nieuws. In n op Radio 1. Iedere vrijdag sluiten wij de week af. En deze week doe ik dat samen met RTL Z-presentatrice Hella Huuk. en politiek commentator en G500-voorman Siwerts van Linden. Wil je meekijken? Dat kan natuurlijk. Radio1.nl. Dan klik je op de webcam. Dan zie je niet Andy Houtkamp. Want die is bij het EK Hongbal. Nederland tegen Spanje. Tweede helft van de zevende inning. Nederland is aan slag. Er is twee man uit, Andy. Ja, en dan mis je toch wel wat. Het is uh, inderdaad nog altijd 2-0 voor Nederland. Tweede helft, zevende inning. Er uh, gebeurt niet heel veel. Dat komt omdat de verdedigingen van beide kanten goed zijn. Goede werpers. En de slagmensen hebben dus veel moeite met deze werpers. Vandaar dat het slechts 2-0 staat. Maar wel een goede wedstrijd in het voordeel van Nederland tegen Spanje. BNN Today zet een punt achter de week. Iets van eigen bodem, ja, denk ik. Ja, iets van eigen bodem. Ik zit nog even na... Het, ik, Job, Job vertelde net in het nieuws van het zevenjarige meisje. Ik ben echt twee dagen lang misselijk geweest van die, van die zin die er stond, dat stond, dat dat meisje bijna doodgeslagen ja. is en dat nou ja goed dat, dat wou ik ze, nog even de zeggen heeft en ja dat ze het ook allemaal heeft gezien dat je denkt oh god kind nou ja goed um, muziek <laughs> iets, uh, iets anders nou stemmige muziek is het het is iets heel erg moois um, er is een zangeres in Nederland heet Tessa Doustra en Tessa heeft een bandje dat heet Wooden Saints. En dat is sowieso al een heel erg mooi bandje. Maar daarnaast heeft ze nog een ander bandje opgericht. En dat bandje heet Orlando. Zoals je weet heb ik een, een, een dingetje waar ik hard aan werk. Dat heet Kortomville. En daar organiseer ik af en toe sessies mee. En um, afgelopen vrijdag was de opening van de popronde. Dat is een groot reizend muziekfestival door Nederland. Uh, 31 steden met daarin in iedere stad zo'n ongeveer 80 bands die aan het spelen zijn. En we hadden Orlando uitgenodigd om een sessie voor ons te doen. Een, een akoestische sessie voor ons te doen. In het museum Valko, het Valkhof in Nijmegen. Prachtig museum. Dus tussen de kunsten hebben we allemaal gefilmd. Kom binnenkort prachtig, maar allemaal online. Maar ze hebben een heel mooi eerste singeltje opgenomen. Want er is nog geen plaat. Er is alleen nog maar dit dingetje. Exclusief te verkrijgen bij optredens voor 2 euro. Tessa tekent het zelf. Plakt het ook keurig zelf in elkaar. Gaan we hem even in de lucht. Uh, dus ongelooflijk veel werk. Voor 2 euro kon je deze uh, uh, kopen. Put me on the lightbox. Ik heb hem ook gewoon gekocht en ik ben zo ongelooflijk verliefd op haar stem en op deze liedjes dat het enthousiasme uh, uh, aan alle kanten uit de poriën knalt. Dus ik ga <laughs> maar gewoon snel starten. Het bandje heet Orlando en dit is Put Me on the Lightbox. That like Do you think I'm, gonna, gonna be alright? I'm gonna Ik vind die zacht ben ik. Ik val altijd af altijd als een blok voor dit soort, voor dit soort Man, stemmen. Vind je vindt mooi? Ja, heel mooi. Goed zo dan. dank. echt van Nou ja, ja. Um, dit is een vertrekpunt want er gaat het moet nog, het moet nog gebeuren. Tessa Duister dus en haar uh, Orlando hoorde je en put me on de lightbox. Gaan we Verslaggever Joris Kreugel die duikt iedere week de plaatselijke kroeg in. En die bespreekt daar dan het nieuws van de week. En Joris praat vandaag op Urk met Willaard en Jan, waar de SGP heel veel stemmen kreeg. Het haventje op Urk. Op Urk inderdaad. Want... Het is op Urk, hè? Ja, het is een eiland, hè? politiek gezien. Ja, dat is in de afgelopen uh, verkiezingen, is dat wel gebleken, ja, inderdaad. Want wat is hier gebeurd afgelopen woensdag? Nou, we hadden een, een goede opkomst in eerste instantie. Uh, dik 80% was uh, bij de stemmingsbureaus langs geweest. En uh, SGP heeft de bijzondere marge van 50% overschreden. Namelijk 51,62%. En waar hebben jullie op gestemd? Maar ik ben ook op de SGP gestemd. Wat Is voor jullie nou een heel belangrijk punt bij de SGP? waarvan jullie zeggen van oké, okay, daarom stem ik op ze? De Bijbel. Uh, zijn jullie uh, twee meelopertjes? Want hoe oud zijn jullie? We zijn 19 jaar. En is het dan meelopen met de hele meut hier op Urk? Want volgens mij als iedereen A zegt, dan doet ook iedereen A hier. Kijk, Urk heeft een christelijke achtergrond. Wat je in de politiek overal zag is, de mensen hadden weer vertrouwen nodig. Nou, de SGP heeft een verkiezingsprogramma wat al 10 jaar bijna hetzelfde is. Dan is het bijna voor ons voor dat de SGP hier ook een grote meerderheid zou halen. De SGP is gewoon aardse conservatief. Hoe S kan je dat nou zijn? Jullie zijn allebei 19. Wil je toch nog een beetje overal tegenaan schoppen? Nou, niet, niet alle jongeren willen dat dus. Gewoon omdat we zelf christelijk zijn opgevoed, is het ja, vaak al automatisch dat je op SVP stemt. Kijk, waarom dan niet op het CDA bijvoorbeeld? In mijn optiek is CDA heeft afstand gedaan van al die ethische, wat ethisch, wat is steeds seculierder. En zo seculier dat, dat ik het niet meer ja, christelijk kan noemen. Noem dan eens even een punt op. Waar, waar stoor jij je aan bij het CDA om daar niet meer op te stemmen? Voor abortus. Als je goed de Bijbel leest, dan zie je dat God bijvoorbeeld abortus en euthanasie echt verbiedt. Dus als je een christelijke partij wil zijn, dan moet je dat ook nastreven. Dus dan valt het CDA bij ons eigenlijk af. En de SGP wil zich ook bij het woord houden. Dus... We, we mogen wel graag kijken van, nou, wat, wat doen de ontwikkelingen. Hoe vorderen de ontwikkelingen, zich? Maar dat we zelf er snel in mee moeten gaan... Ja, dat, dat vragen we altijd af. Hoe groot was het feest afgelopen woensdag? Van twee naar drie zetels. Nou, die was een groot helemaal. Ja, met, met, met toeterende auto's door de straten hier allemaal. Het was wel uh, een blijde stemming hier. Buiten Urk, in Emmelos zelfs. Ik kreeg allemaal felicitaties van uh, d 66 Van, nou, gefeliciteerd met jullie derde zetel. En Die klinken wel heel overtuigend. Nou, misschien heb je wel gelijk... dat bijna iedereen bij, zo, bij een kerkgemeenschap aangesloten is... wel een stof van eenheid geeft van... Ja, we hebben allemaal zijn Die... zijn een hele vaste kliek, hè, met z'n allen. Daar zit inderdaad wel een kern van waarheid in. Vanaf 1918 is de SGP er al. Ja, dat is, dat is... In de Tweede Kamer. Dat is immers ja. mooi. Zo klein. Het is inderdaad klein, maar groot klein is niet altijd het beste. Eigenlijk een hele kleine partij in Nederland. Maar hier op Urk voelen jullie als SGP's allemaal toch heel groot. Nou, eigenlijk wel, ja. <laughs> Santé. Ja. Zeker, stieke... We hebben we zeker wel wat te vieren, ja. Nog wat op nummer twee staan. Ja, wat zeg je, Hella? <laughs> <meen ik. laughs> Joris Kreugel op Urk dus. Een, ja, een record in Urk, hè. 51% van de Urkers stemde op de SGP. Vorige keer was dat nog 39%. In 2006 was dat nog 34%. Waar een uh, uitspraak van abortus na verkrachting wel al niet goed voor is, kan je denken. Siewert, hoe, hoe verklaar je dat, op opmars van de SGP? Nou, de PVV die scoort slechter. Die deed het altijd vrij goed op, uh, op Urk. Uh, toevallig mijn ouders die komen echt uit die Bijbelbelt. En op zich, uh, Urk is niet helemaal representeerbaar. Als je zeg maar gaat kijken van. Uh, uh, hoe heet het? Uh, van Bunschot, spakenburg tot eigenlijk aan, uh, aan Zwolle. Over die hele Veluwe... Is het voor het eerst gebeurd dat het eigenlijk helemaal blauw is gekleurd op de landkaarten. De VVD is de grootste geworden op de Bijbelbelt. Uh, dus er zijn nog wel een paar klein beetje staphorst, uh, Urk. Uh, maar eigenlijk alle tussenliggende dorpen zijn allemaal uh, liberaal gekleurd. Dat is best bijzonder, want als je bijvoorbeeld kijkt. Het dorp waar mijn ouders wonen, op de Veluwe. Dus de meest linkse uh, partij in de gemeenteraad door? was jarenlang. Uh, was Ermelo. De meest linkse partij in de gemeenteraad was jarenlang het CDA. Uh, want ja, je had eigenlijk alleen maar VVD ernaast en SGP. Een uh, P van de A, D66, Groene. Alles bestaat daar niet. En de VVD was daar nooit de grootste. En je ziet nu opeens dat de VVD daar uh, is doorgebroken. Dus dat is op zich wel uh, bijzonder. Maar Volgens mij waarom? zag ik ook op Urk, de Partij van de Arbeid, had daar geloof ik net 1% van de stemmen. De enige. Ja, <laughs> gek is dat. Maar wat is je verklaring dan? Uh, nou ja, uh, misschien ont ontzuiling. Maar misschien ook wel wat Hella zegt. De C van, uh, van, uh, van het CDA is niet uh, duidelijk meer. Uh, toch veel ondernemers daar ook. Uh, weinige overheidsinstanties die daar zitten, dus veel mensen die hun eigen geld verdienen. Maar de, de G van de SGP is dan, die is, die is wel, lam in die regio harder aangekomen. Zeker. ja nou, bijvoorbeeld het, Dat dorp waar, waar, waar ik het net over had. Dat had bijvoorbeeld, geloof ik 13 kerken op nog geen in 20.000 inwoners. Dus dat uh, gaat allemaal vrij rap. En die geven ook stemadviezen. Heel veel dominees gaan ja. ervoor. De verkiezingen de zondag. met donderpreken de, die wel, de, de kerken in om, <laughs> ja. om een stemming te geven. Ik ben echt helemaal verbaasd om dit he? te horen. Ja. Ja. Ja, ja, maar het is, eigenlijk gaf diezelfde, die meneer die je net hoorde in, in, in het rondje van Joris... wel dezelfde verklaring. Ze hebben al tien jaar lang staan ze voor dezelfde dingen. En dat is voor ons genoeg reden om daarop te stemmen. Ja. Ja. Dan nog even heel kort de laatste uh, korte punten van deze week. Luc we beginnen met het Nederlands Elftal. Die speelde deze week weer een wedstrijd in Hongarije. Het werd 1-4 en dat is knap wat Hongarije uit. Dat is alles lastig. Ja, ho ho Hongarije uit, dat is gewoon niet makkelijk. Maar ja, we scoren vrij snel. Dan geven we nog een penalty weg. Uh, dat is dan jammer. Maar dan scoren we weer vrij snel. Ja, en toen nog twee keer en vervolgens was het balletje weer gespeeld. Uiteindelijk stond er ook weer een team op het veld dat niet om de havenklap ruzie aan het maken was. Maar het belangrijkste is natuurlijk de team spirit. Dat heb je ook vandaag weer gezien. Dat is onvoorstelbaar. Maar je ziet ook dat de spelers niet fit zijn. Ja. Uh, dat heb je ook duidelijk kunnen constateren. En, en dat is ook de reden dat ik spelers uit voorzorg eruit moet halen. Niet fit, wel gewonnen, zes punten nu uit twee wedstrijden. Ja, het gaat goed, hè, Erik? Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ik vind hem, ik, ik heb natuurlijk, het is natuurlijk altijd een soort licht onconventionele trainer geweest, deze man. Die gewoon ergens binnenkomt. En, Lichtelijk. En, nou ja, die zegt oké, okay, en zo gaan we dat doen en dat heb ik in, dit en dat. En dit elftal staat behoorlijk op zijn... Uh, althans, ik kan me voorstellen dat als je gewend bent... om dit, naar het dit Nederlandse elftal te kijken... de laatste vijf of zes jaar, onder Van Maarwijk... dat je denkt, wat gebeurt er hier nou toch opeens? Had jij het gedacht dat hij het ging doen? Ja, want zo is, zo, zo is hij wel. Ik, ben, ben geen groot, ik heb geen groot verstand van voetbal... maar ik weet dat hij wil ergens zijn stempel op drukken En als het mislukt... Dan heb ik ook het gevoel dat hij, dat, dat hij dan denkt... nou, dan heb ik het er in ieder geval gedaan. Want zo heeft hij dat bij alle ja, clubs gedaan. Een het die... geleden was er nog veel op, hè? want hij zou veel te veel jonge... onervaren spelers hebben. Ja, maar dat doet hij in principe ook. Ik bedoel, hij, als je ziet in die eerste wedstrijd... Uh, uh, die we nauwe noot uh, goed afliep... daar werden echt in de verdediging fouten gemaakt... die, die je daarvoor niet zag... Maar tegelijkertijd werd er ook wel lekker fris van de leven gevoetbald. En staan we op de periode met twee winstpartijen ja, en niet En je speelt echt Hongarije ook. Hè? En dat is altijd lastig ja, uit. Het nou, is niet lastig uit. <laughs> wel uit, hoor. Wel, ja, wel lastig. Ja, dat is super simpel. Zo nou, ik maar weet uit. niet of je Ballas, Ballas Dzoezak, een van de Hongaren uit het elftal... hebt zien vertellen op de persconferentie... dat alle Hongaren bereid waren om te sterven op het veld. Nou, dat heb ik hem nog nooit horen zeggen, hoor. Uh, onze vriend. Onze Nederlandse vrienden. We zijn blij met hem. Leuk. We gaan naar William en Kate. Of eigenlijk alleen naar Kate. Of eigenlijk alleen naar de borsten van Kate. Die <lacht> staan namelijk, met Kate er wel aan vast natuurlijk, in een Frans blad. <lacht> foto's zijn genomen met een dikke telelens. En je ziet Kate aan topless zonnen op een balkonnetje. En dat is voor veel van ons radio-eners natuurlijk een beetje schrikken van die naakte borsten. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, je hebt die foto's natuurlijk gezien. Zijn ze schokkend? Nou, ik denk dat je op de Franse of Nederlandse stranden wel meer uh, vrouwelijk bloot ziet dan op deze foto's. Uh, je ziet op een van de foto's dat ze haar bikini-topje uitdoet. Op een ander wordt ze ingesmeerd door prins William, waarbij waar je ook haar billen ziet. Nou, Kortom, kassa voor het Franse blad. En de prins en prinses, die zijn crazy boos. Furieus. Uh, ligt ook zeer gevoelig bij prins William. Uh, dit gebeurt in hetzelfde land waar ook zijn moeder, prinses Diana, achterna gezeten door paparazzi om het leven kwam. In de verklaring zegt het paar zeer bedroefd te zijn... en vergelijkt het ook met de ergste excessen van de pers... tijdens het leven van Diana. Een grens is overschreven, staat in de verklaring. Ja, Helen, wij zaten voor de uitzending nog even samen naar de foto's te kijken. Vind je dat ook, een grens is overschreden? Ja, ik vind het echt niet kunnen. Nee, nee. Want ja, nou, het, het is de prinses. Het, nou, niet, nou, niet omdat ze de prinses is, maar omdat, ze is gewoon op haar privéterrein. En uh, ja, jeetje, ik bedoel... Moet je dan de hele tijd maar opletten of er iemand met een enorme telelens op Blijkbaar, je staat? Ja. Ja, dat slaat toch nergens op. En dat is ook, het is ook geen nieuws. Uh, wat zou de nieuwskop moeten zijn? Heeft hij al iets mee Borsten, de... Ja. <laughs> ja. Oh my god, Keet heeft borsten. Ja. <laughs> maar, Mooie borsten. Grote ja. borsten. V vonden we ze mooi? Ach, dat zijn wel oké, vind ik. Ja. Ik vond voor ja. zo'n mager, mager meisje. Zie, gaan we, we het er toch over hebben? Okay, ik moet zeggen nou. dat ik de manier waarop Arjen van der Horst vertelde... hoe die billen ingesmeerd werden... echt ge geiler vond dan <laughs> de foto's zelf, moet ik eerlijk zijn. <laughs> maar goed, het is natuurlijk wel sneu. Snap je dat ze nu de, dat blad gaan aanklagen? Ja, maar tegelijkertijd, dat, dat heeft ook allemaal niet zo heel veel zin. Oh. De, daar krijg je dan een schadevergoeding of een rectific ja, rectificatie. Het is, het is toch al gebeurd. Ja, wat, kun je wat kun je er tegen doen? Kijk. Nou, er zijn wel weer ja. de rechtszaken geweest. Ook bij het Europees Hof zelfs. Ja. Van prins en prinses. Ik geloof dat uit Monaco was, heb mijn hoofd. Waarbij de Europese rechter ook heeft gezegd, dat er was grensoverschrijdend. Sindsdien mogen uh, in heel Europa mensen niet meer bijvoorbeeld in de achtertuin gefotografeerd worden. Dus ze hebben dus daardoor ook nu een ja. kans. Dus het helpt ja. af en toe wel. En in, in Nederland hebben we natuurlijk ook zo'n ja. afspraken erover met het Koninklijk Huis. Ja. Maar ja, dan uh, moet je zo'n gewoon heel Dit kan je toch ja? niet voorstellen dat dit soort foto's worden gepubliceerd over Maxima? in Nederland. Ik kan het me niet voorstellen, nee. Goed, het is natuurlijk al een Frans wat niet is kan komen, Alle Franse kranten hebben het afgekeurd, hè? Bijna. bijvoorbeeld. volgens de BBC zijn er foto's ook al vorige week al aangeboden aan heel veel Britse tabloids en die hebben allemaal nee gezegd. Ja, maar die moeten ook wel. Die moeten er erg op in tellen passen sinds anderhalf jaar geleden. Goed, Luc. Ja. Oh, Willemijn. OMG, BBQ, WTF, LOL, Jesses, PNNK, LMFA, lol. Ah, de nieuwe iPhone. Het is gewoon heel erg leuk om te zien dat er een nieuw product uitkomt en die spanning daaromheen. En dit soort events die daaromheen worden gebouwd. En alles wat van tevoren uitlekt in codenaampjes, in foto's en alles. Dat is gewoon het zorgt voor een soort van spanning die gewoon leuk is om te zien. Oh, de iPhone is gemaakt van glas. En ander spul nog. Oh. En het mooie is dan ook nog dat de iPhone heeft deze keer. Een ander gaatje voor het kabeltje? Apple kan niet anders ze die toestellen compacter hebben. En die grote dockconnector, dat zit ook deels in de telefoon. Dat neemt gewoon heel veel ruimte in. Oh, de iPhone moet een nieuw gaatje hebben voor een nieuw kabeltje. 28 september is hij te koop in Nederland. Heb je hem al gezien, Siewert? Ja, ik zat er wel even naar te kijken. Uh, maar uh, ik, ben, ik ben een Android-man. Voor de rest ben ik helemaal Apple-man. Uh, ja. Ga je nu overstappen? Nee, nee, nee. Ja, ik vind sowieso hoor. Ook... Uh, ik heb bijvoorbeeld zo'n iPad 1 en die probeer ik eigenlijk al tijden up te graden naar een nieuwe. Maar niet super veel innovatie. Dat zie je eigenlijk ook wel een beetje bij de uh, iPhone, ook wel integratie en zo. Dus nee, ik uh, klik meer op, uh, op die nieuwe schermen die ze in laptops mikken. Die, uh, die wil ik in een portable hebben. Maar die hebben ze dan weer net niet aangekondigd. Maar die komt als het goed is volgende maand. En dan zit ik ook op dat soort blogs. En ik, ben, ik ging van oudsher altijd naar van die verschrikkelijke avonden met Apple Adapten. Uh, en dan ging ik livestreams oh, uit van. Cupertino kijken. Toen Inter nog net nog, uh, bijzonder was. Uh, en dan gingen we dat speciaal in Amsterdam kijken. Maar uh, die tijd uh, ligt uh, wel achter me. Ligt ik heb toen Steve hier. Jobs overleed echt heel Twitter in Nederland over me heen gehad. Toen ik aan het einde van de dag dacht, is het niet een beetje ziek dat we heel hard zitten te huilen om een uitvinder van plastic spullen? Ja. Oe, daar, niet. Met glas. Oh ja, wel met zei. glas. Ja. Het schijnt ook dat ze juist heel veel features aan het, aan het missen zijn. Ik heb juist een beetje het idee dat ja. het, het allergaven van Apple. Apple, dat is wel Mooi dat alles. Dus sinds komt Steve Jobs het een beetje klaar is. Ja, tenminste, ik vind het altijd fascinerend dat, dat, dat het altijd op een gegeven moment weer minder wordt. Dus ik heb het ik Vraag me af of dit het punt is dat Apple minder wordt. Nee, ik maar, denk ik niet. Nee? Denk het niet nee. BNN Today. Zet een punt. punt achter de week. Ja, een punt achter de week met, met een Nederlands productje. Wederom, uh, we hadden het net over uh, Britse tabloids. Dit bandje heet Sunday Sun. Dus uh, er kan er twee tabloids in één. Um, <laughs> met een hartstikke leuk liedje. Op oh, Beatles, echt heel Beatlesk. Fantastisch goed gedaan. Jongens we hebben allemaal heel veel ervaring. Dit, dit nummer heet Ordinary Love. En het bandje heet Sunday Sun. Ik zit in Het is een combinatie van de Beatles en de Beach Boys. Zalig. Uit Nederland Sunday Sun and Ordinary Lo. Luke, laatste een korte punt. We gaan naar uh, de koning van het scherm. Herman de Scherman. Scherman. Ja, Herman van de Sand schitterde woensdagavond weer voor zijn touchscreen. En toverde weer. De laatste uitslagen tevoorschijn. Ja, de uh, peiling is mooi. Uh, polls, exit, polls en zo. Prima. Maar wij hebben natuurlijk harde cijfers nodig. Knippert daar. Um, en gaan we meteen kijken. Um, 2,8, min 6,4, 3,5, 2,2. En zo ziet het er verder uit. Zo, even een kleine compilatie gemaakt van de schermkeizer zelf... die trending topic ook nog eens een keertje wordt op Twitter. Acht uur lang, hè, Stuart? Ja, de hele verkiezingsnacht was het Herman de Scherman. Uh, Lene, ik begrijp dat jij de grote held gemist hebt. <laughs> ja, ik was natuurlijk naar RTL aan het kijken. Ik was van een, een van die weinigen die naar de RTO 4 keek. Ja, nou, het maar verschil was wel veel. flink, geloof ik. Hè? Ja. Dat zeg je? Het, ver het verschil was flink. Geloof... Ja, er zat, er ja. zat wel. Uh, ja. nou, er is nog wat te winnen, laat ik het zo Volk zeggen. Volgens mij komt er af, Precies, een, zo moet je dat zien. Er komt dat een DVD met hoogtepunten van Herman de Scherman. Dan kan we niet anders Heb je wel af. even teruggekeken, Herman de Scherman? Ja, jullie belden vanmiddag. Ik zag het wel op Twitter, maar ik heb inderdaad vooral RTL 4 gekeken. Dacht je dan niet wat is dat? waar gaat het over, Herman Scherman? Dat had je wel door. Ja, maar ik was gewoon te gefocust ja. gewoon op... Op, <laughs> ja. op ja. waar het ja. over ging, de ja. verkiezingen, Lijkt me logisch. Ja, nee, we hebben het al over gehad. Hebben jullie hem allemaal geliked op Facebook? Nee, nog niet. Kan, hij kan zijn dat? Eigen, ja, oh, hij kan... zijn eigen pagina, hè? Ja, ja. Maar ja. ja, ja. we hadden Moi. hem gisteren hier in BNN Today even kort. Hij was lichtelijk overdonderd. Hij zei, jongens, doe even normaal. Uh, maar ik denk wel dat uh, de nieuwe held is geboren. Ja. Die, gaat, die gaat het nog wel maken. Ik was twee jaar he? geleden ook ja. al uh, trending topic en ik weer zeggen, wat op Twitter hoor. Ik lijk hem al een paar jaar, maar dan in het echte <laughs> leven. Daar heeft hij niks aan. Ja. Maar de, de nieuwe markt, zeggen sommigen? Ik zou sowieso altijd dat scherm met hem meedragen. Ja, zijn rug. <laughs> Over waar die komt. <laughs> Hallo. <Ja. truh> ik wou dat RTL nog een keer die, die techniek uit Amerika haalt. Waarbij je echt met chroma, keys en 3D-beelden... en dat soort dingen van uh, CNN, election rooms... Dat dat dat ze een waar aan ze aan echt brengen. iemand Zbeelig. kunnen beamen. Kost, ja, ja. ja, dat soort dingen. Ja. Daar ja, het kan RTL zo Dat holografisch. Maar dat bedrijf wat toepak had, had gedaan... is inmiddels failliet. Dus, dus die hebben het niet gered. Die holografische... Ja. Ik weet wie het kan doen. We wilden het zelf met DWDD doen. Maar toen was het te kostbaar. Maar ik hoop heel erg dat het naar Nederland komt. Dat soort 3D-techniek. Als het voor DDD al te kostbaar is. Nee. die Houtkamp bij het EK Hongbal Nederland tegen Spanje. Het begin van de negende inning, hè, Lee? Ja, normaal gesproken de laatste inning. Nieuwe werper bij uh, Nederland, de derde uh, werper. Uh, nu komt Loek van Mil, 2 meter 15. De langste speler van de Europese kampioenschappen. 2 meter 15. Gooit heel erg hard. En uh, zal dat ook gaan doen in de laatste slagbeurt van de Spanjaarden. Nederland leidt nog altijd met 2-0 tegen Spanje. In jouw kamp. Het vervolg natuurlijk zo meteen bij Langste Lijn. Heel erg goed dat je er was. Ga je nog mooie dingen doen deze week? Ja, ik denk ik wel, ja. ja. Het, het is de derde dinsdag van september zo, hè? Dus, ja, uh, maar ja, ja, ja we gaan gewoon door. door. er valt niet echt al te veel over te vertellen. Toch? Ja, wacht maar af. Huh? Oh. Ah, ah, ah, wacht. wacht maar af. Hella Huuk was hier. En ik, nee, wat wil je zeggen? Nee, denk ik van. Ah, spannend. Hey, en uh, Erik Korton gaat weer stiekem naar haar kijken zoals hij elke dag doet. Ja. Terwijl hij zijn optendgimmastiek doet. Precies, dan wel. Ja, op het dankjewel, tweede scherm. Erik Korton, ja. dankjewel, dankjewel. Lucky King. Dankjewel Siebert van Lien. Hella Huk, leuk dat je er was. Het was hem weer. Maandag zijn we er weer. Ik heb toch altijd een beetje een raar gevoel als jij dan zegt... dan sta ik voor me en dan zwaai je met je armen. En dan houdt er bewegingen doe, van jou. Dat doe je echt, hè? Ik ja, doe het met twee flesjes water en een stoel. Hoe is het met je hele mij? Wil ik ja, je de nootjes meenemen voor in de uitzending? Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, ja, Robert. Robert. Allemaal kaas. Robert en de kaas. kaas die kaas nee, is nee, heel goedkoper, Robert. Die is heel goedkoper. sport de Radio 1.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 De verkiezingen zijn voorbij, maar bij Fiat kunt u tot eind september kiezen. Spaar uw portemonnee en rij wegenbelastingvrij tot 2014. Profiteer van onze halve maatregelen. Hoe? Kies deze maand onze nieuwe Fiat Panda al vanaf 7.990 euro... en betaal nu de ene helft en de andere helft pas in 2014. Dat is ons beleid. Kijk op Fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld.